Na de eerste dag van het EK schaatsen Allround in Hamar... gaat zowel bij de mannen als de vrouwen een Nederlander aan de leiding. Bij de vrouwen Irene Wüst. Zij won de 500 en de 3000 meter. Bij de mannen staat Jan Blokhuizen op de eerste plaats. Hij won de 5000 meter. Koen Verweij staat tweede. Het weer. Lichte vorst, behalve aan de kust. In de ochtend vooral in het zuiden mogelijk mist. Later zonnig en het blijft droog. Middagtemperatuur rond 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras gigantesque. 1,5 miljoen. Het praat voor evacuatie de drie jaar. Ik wil het De wereld van BNN. Welkom bij het tweede uur van De Wereld van BNN. Ik ben Thijs. Goedenacht. En dit uur vlieg ik met je naar China. Naar Brazilië, naar Amerika en naar Peru. We gaan het allereerst in het uur hebben over quinoa. Quinoa is een uh, nieuw hip voedsel. En misschien heb je het wel eens vergeten. Het is een uh, onderdeel van een veel populaire dieet. En het is een zogenaamd superfood. Afgelopen week was het groot in het nieuws dat er een tekort aan quinoa dreigt te ontstaan. En ik wil wel eens weten hoe populair dit voedsel nou eigenlijk in het buitenland is. Het uh, komt onder andere uit Peru. En straks spreken we onze correspondent Frederike Kallen en uh, die woont daar, die weet ongetwijfeld meer over hoe het daar verboon, uh, verbouwd wordt... en uh, of het daar ook zoveel gegeten wordt als hier. Maar uh, niet alleen Frederik gaan we spreken... want ook met onze andere correspondenten gaan we het hebben over quinoa... en over andere soorten superfood in het buitenland. Verder gaan we praten over criminaliteit. De Amsterdamse wijk Nieuw-West is de laatste tijd volop in het nieuws. Precies een week geleden, op zaterdagavond... werd daar een uh, Amsterdamse discotheek-eigenaar doodgeschoten... En vlak na de kerst was er ook al een liquidatie van een 34-jarige man uit Breda. Kortom, is daar veel gedoe. Nou woon ik zelf in een ja, relatief veilige buurt van uh, Amsterdam... maar het is ongetwijfeld niet lekker om uh, tussen zulke toestanden te wonen. En toen ik het hoorde, uh, allemaal moest ik denken aan onze correspondenten. Hoe veilig voelen zij zich eigenlijk? In hun buurt kunnen ze de deur gewoon open laten staan of niet... en durven ze s'nachts alleen de straat op... We gaan het horen van onze correspondenten Ellen Petit in China. Frederike Kalle in Peru. Wolt Bodewes in Brazilië en van Lisette Pelikaan in New York. Maar allereerst eens even kijken of iedereen uh, op tijd wakker is geworden. En uh, aan de telefoon hangt allereerst Ellen Petit in China. Goeie nacht. Goedenacht. En Goedenacht. Goedenacht. Hey, welke film heb je gisteren eigenlijk gehuurd? Bij jury en niks, hè? Wij kopen hier alles. Hou ah, je gekocht? Uh... Ja, je hebt natuurlijk allemaal van die kleine winkeltjes waar je alle dvd's heel goedkoop aan uh, 80 cent het nieuwste dvd kunt kopen. Dus uh, ik de... heb gisteravond ja. um, geen film, maar Criminal Minds, de serie gekeken. Bij de, big, bij de Big Movie heb je dat dan gekocht? <laughs> Volg je hem? Ja, ja dat twitter is wel grappig. Bij mensen die LMPT willen volgen, twitter.com slash LMPT. Ja, maar ja, je zet er ook echt ja. alles op. Je checkt overal in. Ja, Het is ik bijna... check overal in. Dat is echt mijn ding. Het is echt heel irritant als je me volgt. Je kan, je kan me ook weer omvolgen. Maar ik zet alles op. Ja, want ik zag dat hele lijst. Ik dacht, hoe kan een mens in hemelsnaam op zo'n dag op zoveel plekken zijn... Jou ja, doet ze dat, hè? Ja. Ah, ik ben best wel actief of zo'n Maar nee, het gebeurt ook echt wel regelmatig dat mensen naar me toe komen. Als ze niet, zodat ik gewoon ergens ja, zit en dat mensen zeggen, want ik dacht, dat hier wat. Vind ik zo gezellig. Komen ze ineens... dus deze kom vooral langs. Komen ze ineens naar de nagelstudio? Ja, ja dat is wat gebeurd dus. Dat was je ook, toch? <laughs> Gisteren. Ja, was ik ook. Ik heb uh, Tomorrow Never Dies op mijn nagels. <laughs> De oplaten... Ik gooi er nog wel een foto Ik weet niet hoe dat, dat, weet, dat werkt de hoor. De maar is oh ja. De, de nagelakkige de benamen. Goed. Laten we het daar niet verder over gaan hebben. Ik spreek je zo meteen verder Mammer. over quinoa. Is ik, is weet, ik, kom, ik weet steeds minder goed hoe ik het moet uitspreken. Maar goed, en over <laughs> criminaliteit. Dat is gelukkig gemakkelijk Is woord. Goed, tot zo. Ga ik eventjes checken of Frederike Kallen in Peru ook wakker is. Goede nacht. Hallo. Hallo. Ik heb je nog niet eerder gesproken op de radio volgens mij. Of je bij eerder hebt gesproken? Ja, volgens mij niet, hè. Ik denk twee weken geleden. Twee weken geleden? Ja, maar toen zat ik er niet. Dat was Frank. Ah, oké. Okay. Oké, okay, sorry. Maar Frank kan me heel goed nadoen. <laughs> hey, ik, heb, ik heb jou even zitten googlen. En jij werkt en jij woont met straatkinderen. Ja, inderdaad. Kun je er eens iets meer over vertellen? Ja, ik heb het spechtje opgelegd. Stichting Mama Lief. De Mama Lies. Je hebt het genoemd naar mijn moeder. Die is in de stal van alles. Mm -hmm. En toen um, belden ze, ze mij op, en dat je voetje, want ik heb er al een tijdje gewoond voorheen, uh, of ik dan hier uh, het eerste project wilde doen. En uh, het is een heerlijke stad om te wonen, en extreme armoede, maar fijn klimaat, bijna altijd zo'n. En uh, nou, ze hebben liefde geworden op de kinderen, dus uh, ik woon hier uh, goed, maar uh, het is, uh, is zo'n zelfwaar. Oké. Okay. Je, je lijn is wel, wel slecht, uh, Frederik. Dus misschien uh, kun je er nog iets aan proberen te doen. Dan spreek ik zo meteen met jou verder over quinoa en over criminaliteit ook. goed. En dank voor je toelichting. Um, ga ik nog even checken of Wolf Bodewes in Brazilië ook wakker is. nacht. Ja, ik ben wakker. Goedemiddag. Hallo Thijs. Wat brengt dit weekend voor jou? Uh, het weekend brengt voor mij uh, morgen een dagje zwembad, denk ik. En wat voor uh, uh, baantje, baantjes trekken of lekker in het uh, bubbelbad... Uh, baantjes trekken, hoewel het uh, bot is ongeveer nou, misschien 20 meter lang, dus het, uh, bijntje, het zijn hele snelle baantjes. Oh ja. Is het buitenswembad? <laughs> het is een buitenswembad, ja. ja. Het is ook lekker weer uh, de laatste dagen hier uh -huh. in, uh, in Brasilia waar ik woon. Dat is echt iets van uh, tegen de 30 graden aan met veel, uh, met veel zon. Dus uh, dat wordt even goed insmeren morgen. Lekker. En hoeveel baantjes? Uh, nou ja toch, minimaal al twee hoor. Nou, dat is uh, heel ambitieus. Uh, uh, uh, ja. Langs de hulpboel, hè, dat die we jagen. <laughs> Prima. Hey, ik spreek zo meteen uh, met jou. Verder blijf hangen. Prima, tot zo. Lisette Pelikaan in New York als laatste. Goedemiddag. Ah, nacht. Ik heb de beelden gezien. Het is uh, ijstijd in New York. Oh, het is zo koud. Ja, en, moet je zeggen, vandaag valt het is wel mee. 13 graden. Het viel echt bijna het gevoel dat het zomer was. Uh, mm -hmm. In vergelijking met nou min 20. Maar ja, het is echt heel heftig geweest. Hoe zit je erbij nu? Echt niet zo. Ja. Nou, ik zit nu binnen. Dus dat valt allemaal wel mee. En het is vandaag dus uh, vooral echt lekker hoel aan het weer. Gewoon grijs en hele harde regen. Dus vandaag viel het wel mee. Maar uh, ik hoor dat het uh, er binnenkort wel weer uh, aankomt, uh, die uh, polar uh, lucht. Dus uh, dan gaan we weer in de drie truien en uh, vier, vier mailloten over elkaar uh, ga ik dan weer de straat op. Nou, sterkte. Thanks. Ik uh, spreek jou zo meteen uh, verder over quinoa ook en over uh, criminaliteit. Yes, zo. So. Yes, hey, en zit je nou te luisteren en wil je zelf wel correspondent worden voor dit programma? Dat kan, uh, dat vinden we zelfs leuk. We zoeken vooral nog mensen in Afrika en India. Maar ook als je ergens anders in de wereld woont en graag mee wil praten... dan ben je van harte welkom. Dan kun je een mailtje sturen naar dewereld.bnn.nl Gaan we weer eerst eventjes naar muziek luisteren... voordat we verder gaan praten met de correspondenten. Er is muziek van Anouk en Stardust. Dream! Anouk, die is uh, boos. Ze werd uh, lastiggevallen door stalkers en daarmee is ze een nieuw huis gekocht. Maar verschillende media die hebben foto's van haar nieuwe huis en de naam van de buurt uh, bekendgemaakt. Dus ja, nou is ze uh, hartstikke boos en uh, ze is eigenlijk nu uh, net zo ver van huis. Radio, Radio 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Quinoa. Quinoa. Quinoa. Quinoa. Quinoa, dus. Ja, quinoa, het lijkt op couscous. Het wordt gebruikt in veel diëten en als vervanger van tarwe. Het bevat geen gluten. Het schijnt supergezond te zijn en het is een hype. En afgelopen week bleek er gewoon ineens een tekort te zijn ontstaan van de quinoa. Het hoort thuis in het rijtje van de superfoods. Net zoals soja, groene thee, acai-bessen. Meer van uh, dat soort hippe dingen. Maar ja, dat is in Nederland natuurlijk zo. Maar ik ben stiekem wel benieuwd of dat ook in het buitenland zo is. Of dat wij hier in Nederland gewoon een beetje gek zijn geworden met z'n allen. Ik spreek onder andere met Frederique in Peru, waar de quinoa verbouwd wordt. Maar eerst gaan we naar China. En daar zit Ellen Petit. Goeienacht. Goeienacht. Je hebt je eigen fietsbedrijfje en je woont en werkt in Shanghai. Yes. En dan kom je terug van het werk en eet je dan wel eens quinoa? Nee, nou ja, ik moet lachen. Dat rijtje wat je net op, opnoemt met groene thee en zo, dat heet hier gewoon eten. Dat heet in Nederland superfood, maar hier is dat gewoon eten. Jullie eten alleen maar superfood? Ja, eigenlijk wel. Dat is dat is zo'n gewone bedoeling. Dat is niet te doen. Nee, um, um, we kennen hier die, die superfoods, dat kennen ze wel. Alleen dat wordt inderdaad niet als dusdanig zo aangeduid. Dat is, dat is gewoon eten, dat, dat zit sowieso al in je. In dieet, dus die hype die hebben ze hier niet zo, nee. Maar eh, wordt quinoa dan al lang gegeten in China? Uh, quinoa kennen ze uh, niet. Dat kennen we dan. Dat is, het is al verkrijgbaar in de, in de westerse supermarkten. We hebben een aantal supermarkten waar je westerse uh, ja, producten kunt krijgen, geïmporteerde producten. En daar kun je uh, quinoa wel krijgen, maar zo in de lokale supermarkten heb ik het nooit zien liggen. Nou ja. En als mensen dat dan kopen dan. Nemen ze dat omdat ze het lekker vinden of, of omdat het, dat het te goed is? Of voor een dieet? Of... Uh, nou, het zijn dus inderdaad voornamelijk de, de buitenlanders en de, en de rijke Chinezen. Dus die zullen het inderdaad wel kopen vanwege de hype. Dus als ik het zelf klaarmaak voordat de hype begon, had ik er nooit van gehoord. Dus als ik het nu koop en, en er wat van klaarmaakt dan komt het inderdaad omdat, het, uh, omdat ik denk dat ik gezond en verantwoord bezig ben. ja, nou ja ja. ja. Maar je, ja. maar je zei dat, dat eigenlijk eten Chinezen uh, volop superfood. En noemen ze dat niet zo? Nee. Nou, zij, zijn, um, zij zijn gewoon altijd heel erg bezig met hun eten. Ook als ze, als ze uit eten gaan. Wij, wij gaan uit eten en, en we bestellen wat we lekker vinden. Zeker. Um, nou, ja, nou, het Chinees eet natuurlijk sowieso family style. Er komen een aantal meer gerechtjes op tafel. Uh, maar het is echt een, een uitgebalanceerde uh, combinatie van verschillende... Uh, smaken en verschillende soorten vlees... en, en groenten in verhouding tot vlees... en altijd nog een soepje na... en altijd nog een beetje rijst. En, um, en als je dan zo hebt gegeten... Dan, ja, dan, dan heb je... de volledige schrijf van vijf... of in ieder geval de Chinese interpretatie daarvan... die heb je dan binnen. Nou ja. Wat grappig. Okay, ja, dus we zijn allemaal heel erg bezig met, uh, met gezond eten... en met goed eten... en met uitgebalanceerd ja. eten. Is ja, dat, is dat voor, jou ook, voor jou ook belangrijk? Uh, ik, ben er mee, ik ben er zeker mee bezig. Niet altijd. Kijk, ik ga natuurlijk wel gewoon nog steeds uit eten. Als ik echt ga eten, dan stel ik wat ik lekker vind. Uh, en zo kook ik ook. Maar uh, ik ben er wel mee bezig, maar meer in de zin dat er hier in China heel veel uh, voedselschandalen zijn. Dus um, ja, eten en, en gezond uh, niet... Ja, weet ik veel... Niet, niet slecht eten kopen is gewoon een beetje een, een uh, obstakel in China. Dus ik ben er op die manier wel mee bezig. Nou ja. wat, wat zijn die voedselschandalen eigenlijk dan? Met me oh melk? Met melk was er <laughs> iets geloof ik? Ja, de melk zat melamine in. Ja, Het laatste die, ja. is dat, uh, um, dat mensen dus afgewerkte ja, kookolie... dus olie die dat dus echt op straat wordt weggegooid, opvangen... en die dan een paar keer filteren en weer verwerken om, om, uh, om te verkopen... Dus dat je dus in een je eten in, uh, ja, in, in, in ja, gutter oil noemen ze het echt, dus grootolie olie uh, gebakken krijgt. Lekker? Um, dus, ja, super, dat is echt heel fijn. Lekker de quinoa um, erin bakken. <laughs> ja, daarom. Nou, dan, ja, nou, dan, dan heft het een het ander op, denk ik. Um, ze hebben een manier gevonden om bamboestengels, of nee sorry, om um, um, houten eetstokjes, van die wegwerpstokjes. Op een dusdanige manier te bewerken dat het lijkt of het uh, shoots worden. Bamboewortels. Uh, en die worden hier gegeten als snackje. Dus dan eet je dus gewoon hout. Nou ja, en dat soort dingen allemaal. Yes. Ik heb van een vriend van mij ook gehoord. Die uh, heeft een tijd in China gewoond. Uh, dat heel veel Chinezen uh, van die vogelnestjes eten. Ken je dat? Ja. Ja, dat, zijn, dat is ook nog helemaal dat is dan weer een andere soort van, van um, voedsel bijgeloof. Je hebt inderdaad een aantal van die dingen, dat zijn echt super delicatessen. Die zijn heel erg duur. Waaronder vogelnesjes, uh, zeekomkommers, vinden uiteraard. Um, en ja, die zijn ook allemaal, dat is ook allemaal goed voor iets. Hè? Dus die die zijn, um, zijn goed voor vrouwen. Daar blijven ze, blijven ze wit bij. Blijven ze wit? Ja, ja, maar... Ja, de... Weet je waar ze van gemaakt zijn? Ja, zwaluwe, het zijn zwaluwnesjes. En zwaluwen uh, maken nestjes uh, met spuug. Ja, dus gewoon... Dus bent, ja, ja zwaluw, spuug en beten. Ja. En daar betaal je geld voor, dat moet je doen. Heb je het wel eens gegeten? Uh, nee, vogelnestjes niet. Wel, uh, haaien en zeekomkommer. Zeekomkommer, ja. Um, ja, dat vond ik altijd echt niet lekker. Buiten het feit dat ja, haaien natuurlijk ook een beetje moreel uh, verwerkelijk is, maar... Um, ik vind het ook echt niet letter. zeker niet voor wat je ervoor betaalt. Dat is ja. echt wel sterk. Zo'n zeekomkommer lijkt, lijkt me wel wat om eens uit te proberen. Als je een keer naar Nederland komt, neem er voor even, even eentje voor me mee. Oh, dat, dat zal ik doen. Je komt er snel van terug, of, of twee, maar, dan, dan kunnen weer we Zoals zelf, samen eten. Uh, Ellen Petit in uh, China, we praten zo verder uh, met jou over criminaliteit in uh, jouw wijk. Ja. En ik, ben, ik, ik ben heel benieuwd. Tot zometeen. Tot zo. Dan uh, ga ik naar Frederike Kallen in uh, Peru. Goedenacht. Hallo. Je woont en werkt met straatkinderen, hebben we net al even gehad. En je klinkt luid en duidelijk nu weer. Gelukkig, <laughs> dat is ja. helaas een beetje slecht te verstaan. Hey, uh, quinoa, in Nederland superpopulair. Um, eten veel Peruanen het ook? Um, het is heel erg uh, door de regering uh, gestimuleerd. Een aantal jaren geleden kwamen allemaal programma's in uh, arme gebieden in Peru... ...waar uh, mensen uh, ernstig ondervoed waren of slecht slechtgevoed waren... ...omdat het een heel goedkoop, uh, gezond uh, iets is. Dus uh, het is heel erg gestimuleerd, maar het is nooit helemaal in die zin dat mensen hun vaste gewoontes... zoals de aardappel en de rijst... die hier elke dag eigenlijk normaal gesproken gegeten worden samen... dat ze dat daarvoor opzij gezet hebben. Dus uh, het is niet zo populair geworden... Uh, maar meer dat, dat iedereen besefte dat het nodig was... omdat het gezond was en goedkoop... en dat het uh, heel erg voedzaam is. Dus daarom werd het heel veel hier wel gegeten in een lange periode. Maar nu, uh, nou, nu dus uh, in... Uh, in Europa bijvoorbeeld uh, heel erg hit is geworden, uh, is het te duur geworden voor uh, de arme Peruanen om het te eten? Ja, dat, dat heb ik gehoord, dat heb ik inderdaad gehoord. Ik vroeg nog even af. Ja, ze hebben dat gestimuleerd, maar hoe deden ze dat dan? Kreeg, kregen boeren dan subsidie als ze dat gingen verbouwen? Of ja, uh... ja de boeren kregen subsidie als ze het gingen verbouwen. En uh, op scholen werden uh, werd bepaald bepalen of we niet graagkeukens, die bij heel ver, heel veel uh, lokalen hier wij ook hier in aan je de kinderen gaan ook vaak naar graagkeukens omdat ze thuis onvoldoende eten kunnen krijgen. Hm. Um, Daar werd er nog heel veel quinoa gebruikt. En dan werd dat veel goedkoper um, nog uh, gegeven door de overheid. Oh ja, oké. Okay. Nee, dan zie ik dat inderdaad ook voor me. Maar, maar um, en dan zei je net, en dat heb ik inderdaad ook gehoord... dat er nu bij jullie een, een, een, een tekort is. Is dat een, is dat een probleem? Um, ja, het wordt wel een probleem. Het, uh, het lijkt nu toch... Een... In Peru hoor je er bijna niks over. Ik, het meer... ik lees het meer bijvoorbeeld in blaadjes... die ik lees over ontwikkelingssamenwerking. Uh, dat het gesignaleerd wordt. Maar in Peru zelf is het nog niet zo'n... Ja, dat is heel vaak zo. Hè? Dat de organisaties die opkomen voor de arme mensen... of voor de boeren of voor... Uh, voor, uh, homoseksuelen... dat die al veel eerder in het buitenland... een signaal afgeven... dan in het land zelf uh, erover gesproken wordt. Ja. Dus ik wil hier uit, in mijn omgeving... helemaal niks behalve... behalve dat mijn collega's bijvoorbeeld zeggen... ik koop geen kino meer... want ik kan het niet betalen. Dus het zal zeker een probleem worden... Of, of blijven eigenlijk, want het gaat weer terug naar de fase... van voordat die kino zo gestimuleerd werd te eten... dat kinderen weer slecht gevoed worden of ondervoed raken. Ja, ik hoorde trouwens dat behalve in Peru... dat het ook in Bolivia uh, aan de hand dreigt te raken. Dat het heel duur uh, ja. wordt. Ja. Maar ik heb ook een verhaal gehoord, uh, dat las ik gisteren... dat um, handelaren voorraden aangelegd zouden hebben. En dat er gespeculeerd wordt met de prijs... omdat het hier in het Westen zo populair is... Heb je in Peru ook dat soort verhalen gehoord? Ik las het in de krant van de week hier in Nederland. Nee, daar heb ik nog niks over gehoord. En dat is ook wel iets typisch wat hier dan vaak pas veel later uh, bekend wordt gemaakt. Omdat het dan niet zo, misschien niet zo interessant nog is. Of niet zo, ik weet het ook niet, maar ik heb daar hier nog niks over gehoord. Maar ik kan het me wel heel goed voorstellen. Want uh, zij, uh, de mensen die ik ken hier, dat kunnen wel uh, gemakkelijk handelaar worden... als ze denken, uh, ik kan daar een slaatje uitslaan, ja. ja. Nee, ik weet het ook niet precies, maar ik zou me inderdaad zo kunnen voorstellen dat uh, dat inderdaad wel genoeg is, maar dat er gewoon uh, uh, de prijzen zo worden opgedreven. Dat is Dat denk lastig... er wordt steeds meer verbouwd, omdat de prijs. ...zo hoog wordt, ook voor de aankoop... ...want ik sprak met een collega van me... ...die heeft een, een, een stuk land, dus is niet zo groot... ...en die vond het eigenlijk niet interessant om dat te verbouwen... ...dus dat, dat, dat land lag daar maar... Hm. ...en die zei nu, ik ga er quinoa op bouwen... <laughs> ...en je hebt blijkbaar twee soorten quinoa... ...en zij zullen voor de duurste soort kiezen... ...omdat het voor een klein stukje land... ...echter nog de moeite waard is... ...omdat het ook duur verkocht wordt... ...dus hm. voor de mensen die het verbouwen... ...is die prijsstijging natuurlijk wel heel interessant... Ja. En dan, uh, dan, dan gaan jullie het zo allemaal verbouwen, nog meer. En dan hebben wij er ineens geen zin meer in. Want zo lekker is het ook niet, hoor. Ik heb hier een zakje bij hem. Ik heb het van de week geproefd. <lacht> het is... Uh... En hey, Frederike Kalle, ik spreek je zo verder over uh, criminaliteit in uh, Peru. Oké. Okay. Dan ga ik naar Volt Bodewes in Brazilië. Goedemiddag. Goedemiddag, thuis. Je woont daar uh, met je vrouw. Je bent bagagebandmanager. En je uh, oh. bent ook uh, stroopwafelbakker in Bolivia. Klopt, ja. Nee. En daarnaast heb ik nog iets. En wil je, dat, ver wil je dat vertellen aan ons? Je bent kinoa-verbouwer. Ja, nee, nee. Nou ja, nou, ik heb er wel beeld mee te maken. Dat is wat oh, grappig. Oh jee, hoe kan weg Nou goed, na, naast, mijn, naast mijn werk op de luchthaven hier van, van Brazilië ben ik inderdaad uh, met twee vrienden ook in een kleine stroopafbakkerij in Bolivia. Mm -hmm. Maar ik ben ook nog voor een uh, klein Nederlands bedrijfje... Een, uh, een intermediair voor een investeringsprogramma van de Nederlandse overheid. Het PSI-programma, Private sector Investments is dat. Dat was een soort subsidieprogramma. Oké. Okay. En uh, voor dat programma hebben we uh, net uh, twee uh, subsidieaanvragen ingediend. Uh, voor, juist voor quinoa producenten die willen gaan investeren ah. in, uh, in het verbeteren van. De kinema-productie, verbouw en uh, ja, productie en zo in, uh, in Bolivia. Oh, wat interessant. Dus jij zit daar helemaal in. Jij probeert dat toch verder uh, uh, uh, in die hype mee te deinen, zeg maar, dat op te stoken. Ja, inderdaad. inderdaad ja. Ja, ja. Nou ja, goed wat Tweede wat, uh, wat Week in uh, Peru ook al aangaf en uh, wat ook al bekend is, de prijs is natuurlijk een enorm opgedre opgedreven van kino. Dus zeker voor de enorme, uh, de enorme vraag vanuit Europa en ook vanuit de Verenigde Staten. En, en is het zo dat uh, juist met, dat in, met die twee projecten die we hebben ingediend van subsidies... dat zijn vrij grote projecten, die, zijn, die richten zich juist op het, uh, het moderniseren van de, de klimaatsector. Dus het vergroten van de productiviteit en ook uh, het verbeteren van de machines, de oogstmachines en uh, processingmachines. Dat ja, maar... lijkt wel erg leuk om te doen. Ik heb juist gehoord dat het dat echt, dat, want het is zaad hè, van een plant, het zijn uh, geen, geen bonen ja. of zo, maar het zijn zaden. Maar dat dat echt overal groeit, dat je er bijna niks voor hoeft te doen. Uh, het groeit overal, maar het is wel zo dat de beste quinoa uh, groeit op de hoogstwakten uh, van Peru en uh, Bolivia. zegt dus echt op uh, nou ongeveer op 4000 meter hoogte. Dan komt juist vanwege het vanwege uh, het temperatuurverschil. Dan wordt het straks heel koud, hè. echt ver, de, ver onder het vriespunt. Uh -huh. En overdag uh, kan de zon aardig schijnen. En uh, we zijn een beetje aan het jaagd hoe warm het dan wordt. Dat is eigenlijk de beste, uh, de beste plek om het te verbouwen. Dan nou is het ook zo dat in de Verenigde Staten in China ook al quinoa wordt gebouwd. Maar eh, kwalitatief eh, is dat allemaal... Heb ik me laten vertellen dan. Ik vind het zelf ook niet zo heel lekker eerlijk. Kwalitatief is het eh, wel een stuk minder. Ja, ik heb zelfs gehoord dat ze in Nederland ook bezig zijn... om te kijken of ze het kunnen verbouwen, een bepaalde soort... Ja, dat zou goed kunnen. Dat goed kunnen. Ja, maar, ja. maar ja, niet lekker. Ik weet niet wat voor recept heb jij geprobeerd. Want het spul op zich zit niet vol smaak aan. Maar met een, uh, mijn vriendin heeft het gemaakt, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Met, een, met een goed recept. En dan, uh, dan is dat best wel. Uh, met wat, uh, wat kaas en wat, wat smaakvolle dingen erbij. <lacht> dus dat betekent de kaas smaak over. <lacht> <lacht> ja. <dat. lacht> Ja, nou ja, je is, uh, echt in, in, in de anders, hè. in Bolivia en Peru, daar, uh, daar, daar, daar donderen de quinoa echt in van alles. Je hebt, uh, je hebt energy bars, je hebt uh, chocolade met quinoa, je echt? hebt musli, meel, soepen, lunches, uh, ontbijt, lunch, avondeten. Je kunt het ook wel voor, ook, ook, ook, voor gebruiken. Wauw, dus is, het, is het ook uh, duur geworden bij jullie, nu? Uh, ja, nou, ik heb hier in Brazilië, ik woon dus in Brazilië, om het even, om het even duidelijk te, te schetsen. Uh, hier in de uh, kun je het ook kopen, quinoa. En uh, ik vond het inderdaad aan de prijs gekant. Moet ik zeggen dat ook nog met een vriend van mij, in, die een uh, groothandel in Nederland heeft, die is ook al geïnteresseerd in quinoa. Dus ik ben voor hem ook een beetje aan het rondbellen in uh, Birbo en Bolivia, of er nog bedrijven zijn die ik al ken. Die uh, de quinoa kunnen leveren. Maar die zitten met een uh, eigen met een, uh, met een en zo allemaal tot, uh, tot februari, maart. Al, uh, dat is allemaal vastgelegd. Ja. Hey, uh, de, nog even een vraag. Quinoa is. Uh... Uh, wordt er superfood uh, beschouwd? Zijn er meer superfoods in Brazilië? Uh, nee, uh, wat ik moeten uh, we ik, ik woon niet sinds eind september. Is eigenlijk weinig, uh, weinig superfood, behalve dan de echte uh, nou ja, reis naar boven, wat, wat hier de traditionele maaltijd is, maar dat is eigenlijk geen superfood. Dat noemen wij ook geen superfood hoor. Nee, nee, waarom? Dus, uh, ik heb er, verder heb ik nog hier nog geen uh, superfood ontdekt eerlijk gezegd. Goed. Hey, uh, uh, ik ga het afronden. Veel, veel uh, succes met je uh, Europese aanvragen en dergelijke. Ja, dankjewel. Rondom de quinoa. En misschien uh, schroopwafels met uh, quinoa, dacht ik ook nog. Misschien een goede tip. Nou, hebben we inderdaad al aan gedacht. Oh, <lacht> <laughs> nou, top. Ik, hoor ik graag volgende week of, uh, of over twee weken van je hoe dat loopt. <lacht> Is goed. <lacht> <lacht> dankjewel. Gaan wij naar... Even kijken naar Lisette Pelikaan in New York. Goeienacht. Hoi. Hey, jij bent daar journalist. Klopt, ja. Je werkt voor Nieuwsuur. Ja, ik werk voor de correspondent hier. Um, Tom Klein. Hey, um, Amerikanen. En super healthy ja. food. Of superfood. Uh, dat, die ja. combinatie zie ik niet zo heel erg uh, voor me. Of dan zie ik enorme emmers... Superfood misschien. Nou, dat ligt natuurlijk een beetje waar je bent. In Amerika. En mm -hmm. ik ben natuurlijk in New York. En daar is super healthy food wel echt uh, een dingetje. Mm -hmm. Dus quinoa, dat is hier echt niet aan te slepen. Toch wel. Uh, en, en alle andere uh, raadjes die in Turquoise eten voorbij komen. Maar in New York zijn mensen wel echt, echt super bezig met zo organic mogelijk. En uh, alles uh, moet echt super healthy zijn. Dus, uh, nee, quinoa is zeker uh, oh, ja. uh, wel heel populair. Maar superfood ook. Ja, en heb jij zelf wel quinoa gegeten? Ja, ja ik ben wel zo een van de mensen die, denk ik, in Nederland... al uh, deze rage uh, flink naar de uh, top mee weten te helpen. Want ik heb, vorig jaar woonde ik gewoon nog in Nederland. En toen heb ik, ben ik al wel begonnen met quinoa eten. Jij hebt het... Dus ja, na... ik eet echt, echt jij... heel veel, echt bijna iedere dag. Echt? Jij hebt het gewoon Wat naar was? New York gebracht? Nou, ik weet niet. Ik heb er in ieder geval wel een beetje aan meegeholpen, denk ik. Maar hier is dat dus uh, heel normaal en prima en populair. Mijn uitgenoot die stond uh, vanochtend nog quinoa te maken voor zijn ontbijt. Dus uh, ja, nee, ik, uh, ik vind het echt heel lekker. Nou ja, wat, wat is de, de lekkerste manier waarop je quinoa kan klaarmaken? Uh, weet je wat hier ook uh, echt een soort van super hype is op dit moment? Dat is uh, rauwe boerenkool. Dat is misschien dat Nederland dat nu ook gaat uitvinden. Maar iedereen eet dus alleen maar rauwe boerenkoolsalades uh, of steamed uh, boerenkool en zo. Um, dus dat is hier nu heel erg populair om dan quinoa te maken met rauwe boerenkool. En dan, um, dat heet dan massaged kale. Dus dan moet je avocado, moet je prakken. En dan moet je dat met je handen, moet je dat zo helemaal door de boerenkool heen masseren. En dat eet je dan met quinoa en uh, feta of zo. Dus dat is een goede tip, dat klink... dat is een New Yorkse tip. Dat klinkt... Dat is hier uh... heel populair. Oh ja. <laughs> Wie had dat ja. ooit nog eens gedacht? Dat ik gewoon midden in de nacht op Radio 1 gewoon recepten zit uit te wisselen met de van Temple? Ja. Ja, wat is jouw jou goede tip dan? met quinoa te maken. Ja, ik moet zeggen, koken is, is niet echt uh, mijn, dat klinkt zo, maar mijn vriendin kookt meestal. En ik kook dan één ja. keer in de week. Maar als ik dan, dan uh, kom ik met een smoesje wel <laughs> onderuit. Maar als ik kook, dan ga ik niet zoiets ingewikkeld maken. Nee, maar quinoa is hartstikke makkelijk, joh. Dat is net als couscous en zo. ja. Of zeg je, is dat ook moeilijk? Moet Dit is ook echt heel makkelijk. Ik vind dat iedereen het moet proberen. Ja, nee, maar ik heb hem opgeschreven. Raoul Ru boerenkool. Ik, uh, ja. ik ga hem van dat de weg. Dat dacht de week. ik dus ook. Ik, ik hou dus niet van boerenkool En toen kwam ik hier en uh, toen ging ik, toen ik hier net heen verhuisde. Toen bleef ik uh, logeren bij mensen die ik kende. En die hadden toen brunch voor mij gemaakt. En die hadden toen. Um, een soort uh, polenta gemaakt met rauwe boerenkool. En toen dacht ik, oh, wat smerig. Ik wilde het helemaal niet eten, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want dat is zo lullig als het dan nu meteen zo... Maar ik wist dat niet. Dus, uh, toen heb ik het geprobeerd en ik, toen vond ik het echt zo lekker. Ja, het was echt... Uh... Meevallen. Maar misschien ben ik al te veel New Yorks en het worden. Ja, ik zie, al dit soort ik zie ook de, de regie tegenover mij... Die, die, die, die maakt nu een soort misselijke, misselijke uh, afrondgebaren. We gaan het uh, afronden, anders al, al die recepten er Oké. Okay. Um, maar ik spreek je zo, Blijf wel hangen. Uh, Ren ja, even naar de keuken om wat quinoa te maken. Maar wees er nog wel bij zometeen. We gaan het hebben over uh, uh, criminaliteit in uh, ja. New York. Ah, zo erste wat muziek van crash hip en sweet goodbyes can't sleep cuz everything's changing you don't want to leave things behind can't breathe there's too many Lots of love left to hold tight The people we re relate to All the loving we give into, Blow the tears from us Single van Crash Sweet Goodbyes. Heeft hij de macht in de benen? Radio 1 BNN. De wereld van BNN. We gaan het hebben over criminaliteit, maar gaan we eerst even luisteren naar cabaretier Martijn Koning. Mathieu Kronenberg, en, uh, die was strafrecht, uh, was rechter ergens zo. En die had zo mooi. Die hadden ze het over verdacht zijn. Wanneer je verdacht bent. En hij uh, legde het uit aan het voorbeeld. Dus hij zei: Je bent altijd verdacht. Dus ook als de politie binnenkomt. terwijl je in de badkamer je vrouw aan stukken hakt met een bel. terwijl je roept: Sterfhoeren. dan ben je nog steeds verdacht.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 In uh, meerdere gemeenten in Nederland uh, zijn mensen uh, WhatsApp-groepen met elkaar uh, begonnen. Die hebben ze opgericht om elkaar te waarschuwen voor inbraken in de buurt. Dat was een stuk uh, luchtiger nieuws. Ik vond het ook een heel slim idee. Het is een soort buurtwacht 2.0. Maar goed, ik hoorde uh, altijd verschillende nieuws afgelopen week over Nieuw-West. En uh, die WhatsApp-groepen om elkaar te waarschuwen voor inbraken. En ik kon daar persoonlijk niet zo heel veel mee. Omdat ik, uh, ja, nee, ik woon in een relatief veilige buurt. Maar ik dacht wel meteen aan onze correspondenten die soms op de meest gekke plekken wonen. En ja, ik vroeg me af, um, voelen die zich eigenlijk veilig? In hun buurt uh, kunnen ze de deur gewoon open laten staan of niet? En durven ze s'nachts alleen de straat op? We gaan het horen. Allereerst van Ellen Petit in China. Goedenacht nogmaals. Goedenacht. Je woont in Shanghai. Ja. En um, van de mensen die ik ken die in China zijn geweest... zeggen eigenlijk de meesten dat ze zich heel veilig voelden in, in China. Is dat ja. ook jouw ervaring? Ja, absoluut. En dat is echt heel erg fijn. Ja, ik hoef er nooit over na te denken dat er buurten zijn waar ik niet heen kan. Of dat ik alleen s'nachts niet over de straat kan. Of, nee, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Is er geen enkele buurt in Shanghai uh, waar je wat eng zou kunnen zijn? Nee, ik, ik kan er zo echt geen opnoemen. Nou, dan hebben we een heel kort gesprek. Zo... <laughs> ja, nou, dan gaan we. Ja, nou, dat is heel leuk. <lacht> en dan uh, nou, Tot de volgende keer. <lacht> Ja, <laughs> nee, het is, er zijn, nee, het is echt niet het, een, ja, het enige wat waar je uh, voor moet opletten, of ja, nou ja, moet opletten, op een aantal um, heel erg toeristische plaatsen komt wel eens uh, uh, zakkenrollen komt wel eens voor. Ja. Maar ja, dat is nou niet echt een, uh, een reden om die plek te gaan vermijden. Ook omdat het, omdat het echt op ja, een van de meest toeristische plaatsen van Shanghai is. Dus ja, daar ga je natuurlijk, zeker als er dus zijn er sowieso wel heen. Welke plek is dat eigenlijk? Uh, ja, People Square. Dat is een plein in het midden van de stad. En dan um, heb je, een, heb je het einde van Nanjing Road. Uh, is een, een, een winkelstraat. En er mogen alleen maar voetgangers komen. En dat loopt dan helemaal door tot aan de Bund. En de Bund is de waterfront zeg maar, van Shanghai. Nou ja. En daar komt het wel eens voor. Ja. Als ik het hoor dat het gebeurt, is het daar gebeurd. Nou ja. Is er wel eens iets van jou gestolen? Sinds je in China woont? Nee. Nee. Nou kan goed. Even afkloppen, doe ik meteen. Um, nee, ik heb wel ooit um, mijn telefoon in de taxi laten liggen. En die heb ik nooit meer teruggevonden. Maar ja. het gebeurt ook echt wel dat mensen dingen in de taxi laten liggen. En dat je dan het taxibedrijf op en dat ze even gaan uitzoeken welke taxi je hebt gezeten. En dat je het gewoon terugkrijgt. Wat een, wat een netjes, wat netjes en braaf allemaal. Dat is heel prettig. Ja, ja het zit er gewoon ook... Heel fijn. Het zit er gewoon ook echt niet in of zo. je, vandalisme komt ook niet voor. In de metro heb je allemaal van die schermpjes... waar de filmpjes dan niet op laten zien. En die hangen er ook gewoon nog. En die zijn niet beklapt of, of vernield of gestolen. Het ja. zit er gewoon ook niet in, denk ik. Nee, nou, dat, dat is heel... Dat is, is het dan niet als je in Nederland bent... dat je dan uh, weer heel erg moet wennen of zo? Dat je denkt, oeh, dat is heel, ja, heel anders. Heel hoor, erg. Als een portemonnee, maar... Ja, portemonnee Ja, heel erg. Nou, vooral... Um, uh, ja, ik, ik ben hier echt heel onvoorzichtig met mijn spullen, omdat het kan. Ik, ik doe mijn tas nooit dicht. En dat, dat uh, ligt dan met het mandje van mijn fiets. En als ik met mijn fietstours bezig ben... en ik zet fiets ergens mee om wat te gaan bekijken... dan zet ik mijn fiets ook niet op slot, weet je zo. Ik ben er helemaal niet mee bezig. <lacht> um, en als ik dan in Nederland ben, is het vooral... Uh, wat ik vooral gewoon vervelend vind, of een vervelend gevoel geeft... zijn gewoon groepjes mensen waar je langs moet lopen. Die heb je in China ook niet... Onbehagelijke, ja, groepen ja, onbehagelijke groepen. Ja, dus onbehagelijke Nou, misschien dat je die nog wel zult hebben. Het voordeel van uh, een Nederlandse dame in, in China is dat die Chinezen fysiek niet zo heel erg imposant zijn natuurlijk. Ah, ja. Dus ik denk al snel, als we er staan, hey, kom op dan. Yes. Nou, helder. Dan dan ga jou meer pijn dan mij. Heel veilig, geen uh, criminaliteit. Elmpathy in China. Nee, ik kom wel langs. Ja. <laughs> Binnenkort. Leuk. Ik zie de uitnodiging wel verschijnen. Eh, uh, tot snel. <laughs> Ga ik naar Frederik Kallen in Peru. Hallo. Eh, Hoi. <laughs> ja, even checken. Anders dan ik tegen een doorlijn, Dan stel ik een hele lange vraag. Dan is er niemand. Dat is ook zo soms. <laughs> eh, jij werkt en je uh, woont met straatkinderen. En ik kan me zo voorstellen dat je vanuit je werk... Uh, regelmatig te maken hebt met criminaliteit. Ja, regelmatig. En ik hoorde net iets wat het meisje voor mij vertelde. Dat ik wel een beetje jaloers op uh, zo'n rustige situatie... Ik, bij mij is uh, het gevoel heel erg dubbel, Want als ik de straat op ga of uh, als ik uh, s'avonds laat uh, naar het café terug zou gaan, dan zoek ik altijd eerst een van de straatjongens op en dan vraag ik of die me begeleidt naar huis. Huh? En dan maakt het niet uit hoeveel hij gesnoven heeft of, of dat hij een beetje gedronken heeft. Uh, dat voel ik me ontzettend veilig want ik weet dat hij me uh, met zijn leven zal verdedigen. Uh, maar tegelijkertijd, omdat ze ook vaak bij mij thuis komen, sommige jongens bij mij thuis wonen, uh, moet ik wel altijd uh, mijn eigen... Want ik heb dan een eigen slaapkamer natuurlijk niet. Dat is de enige plek waar, waar ik alle waardevolle spullen dan... voor het s'nachts opberg. En ja, dat is dan weer een heel dubbel gevoel... omdat je ze dan toch niet kunt vertrouwen zo... Dat, je, dat het een thuis is voor ons allemaal... waar iedereen gewoon zich net veilig voelt. Dat is ook wel niet zo. Is er wel eens iets van, van je gestolen dan, door straatkinderen? Ja, heel vaak. De laatste uh, twee jaar denk ik niet zo. Ik denk dat ze ook gewoon... Dat ze vertrouwen hebben moeten opbouwen met mij en ik ook met hen. Mm -hmm. uh, maar de laatste tijd, als ik niet zou laten liggen, een paar zolles, dan uh, zouden die wel verdwijnen, denk ik. Maar uh, dat ze echt een kamer ingaan of wat vroeger dan gebeurde, dat ze dan, uh, als ze als wisten dat ik er niet was, uh, dan inbraken om een laptop te stelen of een camera. Dat uh, is al, al heel lang niet meer gebeurd, nee. Nou, dat lijkt me wel prettig. Ja, maar ja. nou, ik weet dat mijn vader dat echt verschrikkelijk vond. En die, die zei dan, oh, dat mag toch niet? En ja, het is gewoon een andere wereld. dit is voor hen de realiteit, de dagelijkse realiteit. Zij um, zien dat ook niet als tegen mij. Maar zolang ze um, het kunnen of het normaal vinden. Uh, doen ze dat. En dat heeft dus jarenlang geduurd, vijf jaar of zo geduurd, voordat ze leerden dat dat, dat wel de band beïnvloedt constant. Dat je dan, ja, dan word je gestraft en dan mag je weer een paar maanden niet bij mij thuiskomen. Mm. En en dat hebben ze zo moeten leren en nu, nu gaat dat ook wel goed. En nu heb ik er, uh, wat dat deel betreft net alleen maar fijn dat, uh, weet je, als je de jongens bij je hebt, voel je je super veilig, want iedereen blijft wel uit de buurt. Ja, ja. Dus ja, ja, je hebt ze goed opgevoed en nu heb je wat aan ze. Ja. Om iets te beschermen. Ja, Want, uh... dat was een investering waard. Dat was wel een dure investering. <laughs> ja, maar goed, dan heb je ook wat. Maar uh, hoe, hoe, hoe crimineel is verder dan de uh, omgeving waar jij woont? Uh, nou, het centrum. Ik woon in het centrum. Dat valt heel erg mee. Dat kun je op tot avond laten ...nog redelijk gemakkelijk ook alleen lopen. En alleen in de Semana Santa, is de paasweek... ...daar komt heel Perugina naartoe. ...en dat is dan is dat ook bekend. De dieven die gaan gewoon echt van plek naar plek... ...waar de feesten zijn om te, om te stelen. En dan is het ook wel echt heel gevaarlijk. Maar waar wel... ...we hebben bijvoorbeeld... ...wij werken ook in de sloppenwijken van Eincuchon. Daar werken we met kinderen die gewoon thuis wonen. maar zijn we in heel veel Bendes actief. En één van onze lokalen kunnen we s'avonds niet meer open doen. Omdat... Uh, ...niet onze kinderen zelf en ook niet naar ons toegeweld was... ...maar vlak voor onze deur waren ernstige gevechten tussen twee bendes. En ja, onze kinderen konden niet meer naar buiten... ...dus dan moesten we ze tot midden in de nacht binnenhouden, dat soort situaties. En ook een gevaar voor onze eigen leraren als we zouden vertrekken. Dus, dus wat dat betreft is het wel zo dat de stad wel... ...crimineler geworden is en gevaarlijker geworden is. Maar, maar die, die bendes, ja. wat zijn het voor bendes dan? Handelen die in iets ja, illegaals of wapens? Ja, dat of? is heel vreemd. Die twee bendes die komen uit twee uh, voetbalclubs, zeg maar de grote twee clubs... Allianza Peru en uh, Laoue van de Universiteit uh, van Lima. En um, dat is altijd een inheid geweest. Het is een beetje zo Duitsland-Nederland. Uh, ik weet niet in Nederland welke club dat tegen elkaar zo te vergelijken is. Maar zo, weet je, zo van zo'n eeuwige strijd, dat zal wel ver psv of zo zijn. Um, maar hier dus zo erg dat die, die aanhangers uh, zich in bendes gevormd hebben. En ook wel regelmatig... Uh, uh, behoven, mensen beroven. Maar dus als we elkaar zo afspreken op tijden... Van, moet elkaar, of er is iets gebeurd tussen twee bendeleden van twee verschillende bendes... en dan uh, komt er, komen er wraakacties tussen de twee bendes. Goed. Frederique Kalle in uh, Peru. Uh, ja, voelt u je dus zelf veilig? Want je hebt straatkinderen goed uh, opgevoed die je beschermen. <lacht> en uh, wel bendes die uh, met elkaar uh, vechten in de stad. Ja. Nou, ik heb, uh, ik heb een mooi, goed, goed beeld gekregen. Dank je wel. En tot, uh, tot snel. Dank je wel, dat is plezier. Ga ik naar Wolt Bodewes in Brazilië. Goedenacht. Hallo tijd, goedenacht. Voel je je veilig? Ja hoor, ik voel me prima veilig hier. Nou, top. <lacht> en is dat altijd zo? <lacht> nou, dat is niet altijd zo. Ik wil uh, vertellen dat hier in het centrum van uh, Brazilië, hè? Brazilië is de hoofdstad van uh, Brazilië waar ik woon, mm -hmm. Dat is, uh, dat is eigenlijk het meeste in de veiligste buurt. Maar uh, we waren hier net een week aangekomen. En toen zagen we al dat er een meisje van haar, uh, haar telefoon beroofd werd. Van een paar meter afstand. Ja, daar zoeken we zelf ook nog van. Dus we vluchten zelf een beetje, uh, een beetje weg. <laughs> Maar over uh, het algemeen is het prima veilig in, uh, in Brazilië. Tenminste, zo voel ik dat. Dus altijd als ik uh, het nieuws mee krijgen, zo, Dat zijn natuurlijk allemaal de, de overvallen, de moorden en dat soort dingen allemaal. Maar dat speelt zich meer af in, uh, of in de voorsteden van Brazilië... ...of in andere grote steden, zoals dan Sao Paulo en Rio. Waar natuurlijk ook heel veel van die favela's zijn, de stoppenwijken. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ben je daar wel eens geweest zelf, in die, in die wijken? Uh, niet in Brazilië, wel in andere landen. Oh ja. zou, zou je, want uh, kijk, okay, dat zijn niet van Velas, maar die heb, je, die heb je niet in Brazilia? Nee, in Brazilia uh, niet in de uh, omgeving van, of niet in het centrum van de stad zelf. Maar ik heb wel gehoord van een paar mensen die ook op vliegveld werken, die echt in de voorsteden van Brazilia wonen. Dat daar wel een stuk onveiliger is. En dat je daar ook echt een beetje van die no-go areas hebt. Ja, zou je daar 's avonds heen durven? Uh, nee, daar hopen we liever vrij veel om. Ik weet wel dat uh, mijn, uh, mijn ouders, die komen in, uh, eind april naar Brazilië toe, op vakantie. En die komen ons dan opzoeken. En die blijven ook een paar dagen in Rio. Dan gaan uh -huh. we dus Rio bezoeken. Uh -huh. En dan wil ik ook wel zo'n uh, tour doen, dat je een, uh, een redelijk veilige stoppenwijk kunt bezoeken. <laughs> om in ieder geval een eerste indruk te krijgen. Dat zijn allemaal, ja, dat zijn allemaal mensen die in een staarthuis staan. Hè? Die, die, gaan dan, die, of, uh, dan, die bieden dan uh, tours aan voor toeristen. Om even een rondje in de stopwijk te maken. En die ga jij doen? In een, nou, dat wil ik wel even kijken, ja. In een ja. kogelvrije bus. In een kogelvrije bus, ja. <laughs> ja, nou jammer dat je die niet al eerder had gedaan. Laat je nog nou, even kunnen vertellen ja, wat je daar gezien ja. nou, had. Ja, ik weet wel een keer, dat, er was nog een, misschien een beetje een zijstraatje. Maar dat was een heel lang geleden in uh, Colombia. Dat was van mijn vorige werkgever. In de omgeving van Bogota, de hoofdstad van Colombia. Moesten we uh, een organisatie gaan bezoeken. En daar kwamen we echt in een auto aanrijden. Met het glas, dat is echt van een paar centimeter dik glas. Met uh, een chauffeur, met een gewapende chauffeur. Met een oortje in en zo. <laughs> en die zeiden echt dat, er, uh, dat, dat waar wij waren, dat het eigenlijk een beetje de omgeving van de vark was. Oei. Dus uh, dat was wel even, even dreigend. Dus dat is wel spannend. Nou, maar dat ga je misschien ja, dat was spannend, ja. uh, straks ook meemaken in die favelas in, uh, in, in Rio. Wie weet, ja. Dat kom ik zo nog in het nieuws. Ja, zijn, zijn er bepaalde dingen die je, die je echt niet moet doen in, in, in Brazilië, die gevaarlijk zijn? Um, nou ja, je moet een beetje uh, uitkijken, maar niet al veel sieraden oplopen. Uh, daar heb ik natuurlijk weinig last van, maar mijn vrouw die, uh, die, die heeft al een sieraden laatst normaal gesproken thuis. En met handtas en zo, gewoon niet veel waarde rondlopen, ook een beetje in het weekend. Het is een, um, het is een hele rustige stad in het weekend. Een hele, sorry? Aan de, aan de, een hele rustige stad. Rustig, ja, oké. Okay. Het is een beetje, Brazilia is eigenlijk een beetje waar, uh, waar alle overheid van de heel Brazilië zit. Dus waar mensen door de week uh, heel veel werken, maar in het weekend echt vrij uitgestorven is. Mm -hmm. Dus dan moet je wel een beetje uitkijken. En omdat we op dit moment nog geen auto hebben, dan moeten we vaak met het openbaar vervoer en uh, af en toe lopend. Maar er zijn af en toe als we naar de supermarkt lopen of zo, dat is ook een beetje een, een wijk. dat Ik denk van, hmm, zeker in het weekend als niemand op straat loopt... <laughs> En ik ben ongeveer 1 uh, nou, meter, 3 lang en blond. Dus, ik, val, <laughs> dus ik, ik ben ook niet echt een Braziliaan om te zien. Mm -hmm. En verder, in het, uh, Ja, dus dat, ik trek hem natuurlijk al redelijk de aandacht. En daarnaast is het ook zo dat uh, in het openbaar vervoer je ook wel uit moet kijken... dat je telefoon zo niet geholpen wordt. Ja. En uh, oké. Okay. En wat je zegt, het is vooral in het weekend als het rustiger is, moet je uitkijken. Klopt ja, in het weekend ja. Wold ja. ja. Bodewes in Brazilië. Dank je wel voor je uh, helder verhaal. En uh, tot snel. Ja, tot snel. Ga ik tenslotte naar Lisette Pelikaan in uh, New York. Goedemiddag. goede nacht. Ja, de Verenigde Staten. Um, dat is, uh, denk ik, toch wat land met de, uh, de grootste... of zeg maar de, de extreemste vormen van criminaliteit, toch? Of ervaar jij dat niet zo? Uh, ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Dat weet ik echt niet zo goed. Um, maar ja, dit is het land met de meeste gevangenen in ieder geval... Dus in dat opzicht, uh, ja, veel criminaliteit. Maar moet ik moet ook zeggen, er zijn hier de gevangenis puilen hier uit... en dat komt eigenlijk ook vooral omdat we hier natuurlijk heel erg streng zijn op het drugsbeleid. Mm -hmm. Dus als je hier uh, een uh, jointje uh, aansteekt, dan uh, zit je al meteen een paar nachtjes uh, vast. Dus dat, dat, ja, dat gaat wel snel hier. En dat, dat vertekent opzicht. het beeld natuurlijk wel. Wat zei je? Dat vertekent het beeld natuurlijk wel een beetje. Dat vertekent het beeld heel erg, ja, en... Ah, nou, en ja, zoals jullie denk ik, in Nederland ook wel goed hebben meegekregen, is uh, nu zijn de eerste twee staten in Amerika, uh, nu waar wiet uh, legaal is. Mm -hmm. En dat uh, zijn ze dus daar aan het uitproberen eigenlijk om te kijken of ze dan in, dat in heel het land kunnen doen. Omdat de politie en de gevangenis, die, die trekken gewoon al die uh, marijuana uh, uh, gevangenen, die, die kunnen ze gewoon niet meer aan. Het zijn er gewoon veel te veel. Dus zo proberen ze een beetje de druk van de ketel te krijgen. Ja, ik snap het. Ja, en, en... Dus dat, is, ja, dat wordt hier meteen al gerekend als criminaliteit. Dan heb je meteen een strafblad en dan heb je alleen eens uh, een paar gram uh, wiet in je zak gehad. Ja, ja. Dat is niet, uh, niet lekker. Hey, en, en, en, en jijzelf, voel jij je veilig op straat? Ja, eigenlijk wel, maar misschien ben ik wel een beetje naïef. Dat, dat weet ik niet goed. Ik woon uh, in Brooklyn. In New York en uh, ik uh, woon nog in een vrij ontwikkelende wijk, zoals ik het zelf graag wil noemen. Dus ik ben eigenlijk, uh, zoals ze hier zeggen, de only white girl on the block. Dus mijn, mijn buurt zegt nog best wel uh, flink gemixt. En uh, ja, ik vind het echt prima. Ik vind mensen heel vriendelijk en uh, iedereen uh, zegt gedag. En uh, weet je, het is natuurlijk net kerst geweest en zo. Toen uh, allemaal random mensen die ik dan in mijn straat kreeg, tegenkwam, die wensen mij happy holidays. Maar aan de andere kant weet je natuurlijk ook wel dat de kans dat iemand hier een pistool in zijn zak heeft, ja. wel iets groter is dan in Nederland. Ja. Soms als je merkt dat mensen niet echt helemaal uh, enthousiast reageren op iets wat je zegt of zo op straat, dan denk ik altijd toch wel even twee keer na van mm, misschien moet ik. Weet je, straks haalt hij ineens bijvoorbeeld een pistool mm. in zijn zak of zo. In dat opzicht. Ook... Ja. En ja. ja, dat op zich denk ik dan wel van... Uh, hmm, not sure. W wanneer is het voor het laatst geweest dat je, dat je echt bang bent geweest? Uh, hier nog niet, nee. Uh, ik heb wel een keer gehad, toen liep ik door mijn straat... en toen was er verderop heel veel geschreeuw. En toen kwamen er ook uh, allemaal mensen uit de huizen... Uh, om ons, uh, mijn buren eigenlijk, die begonnen allemaal daarheen te rennen. Toen dacht ik wel van... Aan de ene kant wilde ik natuurlijk heel nieuwsgierig er ook achteraan om te gaan kijken wat er nou aan de hand was. Maar toen dacht ik, ja, ik ben toch wel letterlijk het enige witte meisje in deze straat. Mm -hmm. En als ik daar dan bij ga staan kijken, dan zijn ze natuurlijk niet zo van Want dan weet je dat ik natuurlijk gewoon uh, even uh, kom checken wat er aan de hand is en gewoon uh, als ramptoeriste de, aanschuit. De journalist? Um, of als journalist. Maar... Um, ja, dus weet je, dat soort situaties probeer ik wel een beetje te vermijden. En ik kreeg heel veel te horen van... Oh, je moet echt niet zelfs met de metro gaan, want dat is supergevaarlijk. Uh, en dat doe ik eigenlijk de hele tijd. En dan vind ik eigenlijk wel heel erg meevallen. Ja. Dus misschien ben ik heel naïver in. Of het valt eigenlijk allemaal wel mee. En iedereen maakt het uh, alsof het hier veel erger is dan het is. Ja, dus jij ervaart het veel minder erg dan het is. Ja, ja ik vind het wel gewoon... In Amsterdam uh, zou je toch ook gewoon... Uh, Zachter huis fietsen of uh, als er een tram zou rijden die pakken. Ik denk dat dat, uh, dat dat in dat opzicht gewoon hetzelfde is. Want het is gewoon een hele grote stad. Het is natuurlijk altijd druk. Ja, het enige is dat je dus uh, wel kans hebt dat uh, iemand uh, een wapen op zak heeft. Want dat mag natuurlijk hier gewoon. Ja, ja, ja. Hey, nou, pre -preventi Preventief fouilleren, dat is bij jullie al heel lang uh, gebruikelijk. Hè? Bij ons is dat nog niet zo heel lang dat dat gebeurt. Heb ja, ik? dat is wel echt een, een issue hier inderdaad. Want uh, de politie is hier sowieso echt een stuk minder vriendelijk dan in Nederland. Dus als er iets aan de hand is en er komt politie, is het niet zo van... oh wat fijn, uh, je, er komt iemand om te helpen. Als de politie komt, dan komen zij om te arresteren. Mm. Maakt niet uit. Dus als jij zegt tegen politieagent, hij heeft dit gedaan... dan gaat hij gewoon mee, een politieauto in... en dan zoekt zo'n bureau later als jij in de cel zit wel uit of dat echt zo is of niet... Uh, maar dat, weet je, als je naar een politieagent toe gaat om, om hulp te vragen, zal hij echt wel helpen. Maar als hij jou iets vertelt en je gaat met hem in discussie, dat, uh, daar zijn ze niet van gediend. Dus dat uh, is okay. echt, ze uh, zijn heel hard en dat preventief fouilleren, dat, ja gebeurt dus heel veel. En daar is natuurlijk ook weer het probleem mee dat iedereen roept: van ja, dit preventief fouilleren gebeurt vooral bij de zwarte mensen in Amerika en niet bij de witte mensen. Ja. En ja, ja, die, dus dat is, uh, ja, dat ligt wel gevoelig Die, dis die discussie ja. heb je overal, die heb je zelfs uh, ook in Nederland wel? Dat mensen dat, uh... Die heb je ook in Nederland, ja. Yes. Maar hier is dat wel, ik zat laatst in de metro en toen deed iemand iets... Uh... Hoor je mij nog? Deed iemand Iets wat niet mocht was in. Die liep door uh, de deuren van uh, wagon naar wagon. Dus dat de politieagent bij mij uh, in uh, de wagon En dat was een blanke man. En dat was een zwarte man die er doorheen liep. Nou, ik dacht dat hij bijna op zijn knieën ging om uh, zijn excuses te maken. Mm. Oh. En die politieagent was ook echt niet vriendelijk. Dus ja, dat, dat, je, je voelt het wel. Lisette Pelikaan, dankjewel. Yes. En uh, to, to, hopelijk tot snel. Hebben nog, oh, we it's hebben nog we hebben, hebben we nog een plaatje staan van uh, Jack Johnson. Well, I was you in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 Jack Johnson, je, en is sitting, waiting, wishing. We zijn aan het einde gekomen van De Wereld van BNN. We hadden het over quinoa-criminaliteit. We hadden het over gokken en over het leger. Frank van der Lende is ziek, maar ik zie je al komen binnenlopen... om het hoekje Kees Dorrestein zometeen met de nachtbrakers. Veel plezier daarmee. En ik zeg tot volgende week. De Wereld van BNN. BNN.